Hij richtte zich voornamelijk op ethiek, politieke filosofie en taalfilosofie. Hij mengde zich voortdurend in het publieke debat. Dat maakte hem een invloedrijk filosoof in het naoorlogse Duitsland. Jurgen Habermas overleed in Beieren. Hij was 96 jaar. De Oekraïnse deelnemers aan de Paralympische Spelen... voelen zich systematisch onder druk gezet door het IPC, de Organisatie van de Spelen... Volgens het Oekraïnse Paralympisch Comité hebben de Oekraïnse atleten en coaches te maken gekregen met een openlijk negatieve behandeling. En is er een ingeband tussen het IPC en de delegaties uit Rusland en Belarus? De Oekraïne boycott na de openingsceremonie ook de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen vanwege de deelname van Russische atleten.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 Zo is het alweer even na 4 uur geworden bij de Zandvoorts Radio. ZFM al ruim 35 jaar op internet, op FM, op DHB+. Tegenwoordig ook kanaal Nega hier in de hele regio. Overal zijn we te ontvangen en wil je kijken? ZFM-live.nl We gaan eens dus even kijken naar Dolly Tempirik. Dolly, het derde uur, wat heb, heb je daarin allemaal nog? Verwachten hoor. Even wachten, hè? Uh, oh, ja, nou... Uh, uh, uh, uh, de pitreport. Uiteraard, uiteraard. En, uh, ja, natuurlijk. En hij is hier in hoogste eigen persoon. Nou, laat even horen, Rendel. Ja. ja, absoluut. Ik ben er. Hey, we, kunnen niet op, we kunnen niet ophangen. We moeten echt wachten tot hij uitgepraat is. Ja, ja. ja. Nou, ja maar goed. Ja. Dus zo, is, zo meteen uh, rond kwart over vier gaan we dat doen. En dan hebben we natuurlijk... We gaan nou ook even een kijkje nemen bij alle dieren die uh, in het dierenasiel... Uh, nee, dit we kennen maar dieren thuis, moet ik zeggen op een baasje of vrouwtje zitten te wachten. In ieder geval op een lekker warm mandje. Dus daar gaan we straks ook eventjes van alles over vertellen. En we hebben nog een interview uh, van de burgemeester. Ja, als we daar naartoe komen. Want uh, we moeten oh. wel eventjes uh, ons best doen. We hebben wel voetbal gehad uh, trouwens, uh, Dolly, om dat even tussendoor uh, te zeggen. Ja. De wedstrijd tegen Monnikendam liep uh, niet helemaal goed af hè, daar nee, op uh, Volgens stad. mij is het 1-4, hè? He? Maar het is nog veel erger geworden. Nog is, erger? De eindstand is 1-4 geworden uiteindelijk oh, zeg uh, ja. van, uh, ja, van de wedstrijd. Dus die, hebben die hebben pakkie gehad, jongen. Echt, hè? En, uh, ja, alweer. En ook, ook thuis, oh, thuis is oh, het altijd erg. erg. Dus, oh, ja, zeker. Nou, ja. Als je, je het uh, uitspeelt... Oké, okay, maar. We kunnen het niet veranderen. Nee, zo is het. E4. Huh? E4. Helaas. Moip, moip, daar hebben we, daar nemen we het niet meer over. We gaan oh. gewoon een uh, plaat draaien. En dan uh, zijn we zo duidelijk weer terug met de uh, Pit Report en uh, interviews. En nog veel en veel meer. Lekker blijven luisteren. We hebben ook muziek onderweg. Joey Louis en De Nieuws zijn hier. Rendel zit er al helemaal klaar voor de pit reports, maar het is nog geen kwart over vier, dus we draaien lekker nog één plaat en daarna Rendel. Met uiteraard het autosportnieuws hier is Taylor Swift. A uh, quite the pyro, you light the match to watch it blow. cold bed full of scorpions the venom stole her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 Dit van een aantal maanden geleden. Taylor Swift hoor je met de feet op Julia. Ja, hij reist het hele land door. Daar heb ik het over Rindel en De man van de Pit Reports? Want hij ging vanuit Gelderland. Hebben we hier vaak gesproken, Rindel. En nu uh, live op Zandvoort. Ja. Hier ook voor een huis aan het kijken, of uh, dat niet? Nee, op zoveel zijn we niet naar een huis aan het kijken. We keken naar vandaag een mooi dagje op het strand, maar dat is een beetje misgegaan helaas. Ja, helaas in één ja. keer uh, hagelbuien en dergelijke. Ja, we staan Zou je weer... heel even microfoon drie alsjeblieft uh, willen pakken, die de... andere? Ja, want is deze is niet zo uh, geweldig. Even proef. kijken. Uh, even kijken of ik daarbij kan komen. Is dit beter? Ja, dat is beter. Dat is beter. Gaan we Steken. hier gewoon natuurlijk. Nou, gewoon mooi, toe. mooi, mooi, mooi. Uh, nee, uh, uh, uh, we kwamen in de witte wereld terecht. <laughs> ja, ja, hè. was niet helemaal de planning. Maar nee, ik had het ook helemaal niet verwacht. Ik was onderweg naar de studio, dus... Uh... Maar we hebben daarna gewoon heel, heerlijk rustig tweetjes, uh, samen geluncht... Uh, lekker midden in uh, Zandvoort. En dat weet je, dat is altijd goed uh, toevieren. Dus uh, dat Steken. was helemaal mooi. Nou, leuk dat je er bent, live uh, ja. in de studio. En vanmorgen was het heel vroeg, vier uur. Of heb je niet live gekeken naar, nee, uh, ik lag naar op die op een, sprintrace? Uh, nee, ik lag nog steeds op een tropisch eiland met twintig maagden. <laughs> ja, uh, rond die tijd. Dat ging ja. gewoon helemaal niet worden. Nee, nee. Ik, ik zat in een heel andere dromenwereld. Ja. Maar ik heb het lekker wel daarna even gewoon... Uh, water, vroeg bakken, uh, heb ik het even uh, de samenvatting gekeken... en daarna even de kwalificatie natuurlijk, helemaal vanuit China. We ja. moeten vroeg op, helaas. Ja, zeker. Ja, morgen 8 uur race, toch? Ja, 8 uur race. Dat is een mooie tijd. Ik met een kopje thee, Zeker. lange ja. vingers, dan gaat het helemaal goed komen. Goed tijdje. Ja, uh, goed ochtendje gaan we dat maken. <laughs> zeker weten. Dat morgenochtend. Ja. Maar ja, waar is die uh, race natuurlijk? Ja. Jammer genoeg dat Max die ging aan het eind op die uh, softe bandjes ging hij toch wel weer aardig uh, op het uh, circuit. Ja, ging hij zeker goed. Maar uh, uh, hij vindt het helemaal niks. De, hij vindt het niks, hè? Hij vindt het helemaal niks. Nee. En uh, het was heel simpel. Uh, alles was, uh, hoe zei hij dit? Ruk. Alles was ruk. Ja, Top, ja, het, uh, de het hele auto alles was niks, ruk. He? Uh, het materiaal was ruk. Uh, ja, alles, alles, is niks. Ruk. alles niks. Alles is niks. O, alles is niks. Nee, nee, maar, ja, Mario Kart heeft hij het over, het. Ja, ja, ja. Ik, vind, ik vind dat hij daar een beetje mee moet ophouden. Want uh, er zit een uh, verschrikkelijk groot team achter... wat heel erg zijn best doet om die auto goed te maken... Hij vindt het spelletje gewoon echt niet leuk. Dat merk je aan alles. He. Dat ja. laat hij ook heel erg duidelijk blijken. Uh, ik als racer vind het spelletje ook helemaal niet leuk. Dat, uh, dat aan de andere kant. Maar uh, ik vind wel dat je moet proberen als team uh, dan toch wel het spelletje te gaan begrijpen. En als iemand kan, zou het moeten kunnen, zou Max dat moeten zijn. Maar ik heb het gevoel dat Max er helemaal geen zin in heeft. En uh, dat laat hij steeds meer blijken door uh, met de pers uh, te woord te staan op een manier dat ik denk, joh, ga alsjeblieft lekker naar huis, ga lekker met je, met je Ze, kinderen uh, spelen. Heel negatief allemaal, hè? Het is ja. dus allemaal heel erg negatief. Ja. En ik denk van, nou ja, als ik dan bijvoorbeeld uh, even kijk naar Lewis Hamilton, die altijd verguisd is in Nederland natuurlijk. Uh, vorig jaar echt ook een heel slecht jaar had met ja. Ferrari. Uh, ook niets lukte. Hoe die is opgebloeid. Ja, gigantisch. En, en ik weet niet, volgens mij is hij helemaal niet met, uh, met Mario Kart opgegroeid... Uh, meneer Lewis Hamilton, maar hij doet het wel. Hij heeft het een geweldige auto, zei hij vanmorgen. Dit. Ja, het is een geweldige auto, hij weet hoe het spelletje gespeeld moet worden... en uh, hij moet nog een heleboel leren, zegt hij, want uh, dat hele... Ja, dat moeten zeker die oude coureurs zijn, want Lewis is ook eentje van de hele oude stempel... want het is wel eentje die gewoon uh, heel laat wil remmen... Uh, op de gekst mogelijke punten inhalen. Nou, dat kan met dit systeem niet meer. En hij moet het ook leren, maar hij wil het wel zo snel, zo snel mogelijk eigen maken. Ja. En dat doet hij eigenlijk wel heel erg snel. Uh, Rendel, uh, uh, als leek zeg ik dan: Is dat niet heel raar dat je pas als je gaat racen echt om de winst, dat je dan pas moet gaan leren hoe zo'n auto werkt? Hadden ze dat niet van tevoren nou, dat ze lesjes kunnen krijgen? <lacht> ja, nou, <lacht> laten we het zo zeggen: Vorig jaar zijn we gestopt. Ja. En uh, er is een winter overheen gegaan. Ja. En toen hebben alle rijders een auto gekregen... waar niemand wat van snapt. Maar zo moet je zien, niemand ja. van deze rijders... die okay. nu in de, in de Formule 1 rijden... heeft met dit systeem te maken gehad. Ja. En uh, die moeten het allemaal leren. En nou zie je dat de jongere generatie... Uh, het oppakt, Maar dat toch best wel heel veel moeite heb. Hè? Een aantal rijders, Colin Pinto, kan er helemaal niet mee omgaan, bijvoorbeeld. En Pierre Gas die met een met meer ervaring, bijvoorbeeld, in die Alpine. Uh, die gaat eigenlijk best heel erg goed ermee. Maar er zijn een hoop rijders die toch wel eens iets hebben: uh, wat gebeurt hier allemaal? Yeah. Max, uh, ik weet niet of hij er niet mee om kan gaan. Uh, ik denk als hij zich daarin bijt... dat hij het best wel kan. Maar hij vindt het hele spelletje gewoon niet leuk meer. Want Max is iemand van nee, de aanval... Nee, dat weet, dat, weet dat weet ik. Maar als ik jou zo hoor over Hamilton... van ja, we moeten het nog leren, ik moet het nog leren... Ik bedoel, kijk, als, als ik ga autorijden, moet ik eerst mijn autorijbewijs hebben voordat ik de straat op mag. Ik ga niet de straat op en dan zeg je, ja, ik, ik moet het nog leren. <laughs> nee. Snap je wat ik Loes, bedoel? Loes, uh, hebben ze geen gelegenheid gehad voordat de races begonnen, jawel. voordat de races begint. We hebben, een aantal testdagen, ermee... we hebben natuurlijk een aantal testdagen gehad in ja. het voorjaar. En, uh, maar daar waren het eigenlijk meer testdagen van de problemen uit de auto's te halen. Want vooral de techniek dan, uh, is. Heel erg... de coureur, uh, leert dan met de auto leert om te gaan het om te gaan. Maar dat is toch gek? Ja, ik denk dat ze daar te weinig tijd voor hebben gehad. En oh. uh, nu krijgen, wat wij als fan nu te zien krijgen... is ja. dat ze het leerproces eigenlijk doorzetten in de Grand Prix. Je ziet ook al dat de verschillen... ten opzichte van Melbourne met het achterveld... Uh, nu van vier seconden al naar drie seconden is gegaan. Daar is al ja, een seconde vanaf. Ja. Ja, dus ja. ook die teams leren bij. Uh, ja. Alleen, ik vind dat eigenlijk... Ze meer tijd voor dit seizoen hadden moeten krijgen. meer Dat kunnen testen. Ja. Dat hebben ze niet gekregen. Via is daar er heel erg fout in. Ja. Ik, uh, ik had vanwege ook even uh, met iemand erover. Ik zie joh, wat ik nou zo goed zou vinden. We zijn twee kampen precies zijn afgevallen. Dus heel april hebben we geloof ik vier, vijf weken niks te doen. Ja, daar had Laat je die toch, jongens uh, extra testen. Ja, natuurlijk. Ja, weet je weet, leer je je auto kennen. Iedereen kan uh, uh, uh, uh, Silverstone afhuren als je in Engeland zit. Of ja. brand Hatch afhuren. Er hoeven ze niet eens hard te gaan. Maar laat ze de systemen testen... laat ze de, vooral de programmeurs het systeem met de motor... en die, uh, dat hele elektronische pakket erop uh, leren kennen. Geef ze de tijd. Des te eerder zit het veld weer bij elkaar. Want ja. we, we hebben het over veel dingen gehad. Hè. Ik, ik, ik heb enorm veel praatprogramma's gezien. En dan hebben ze het allemaal over... Uh, dat ze dat al heel vroeg voor een bocht remmen... en dat de ander er voorbij gaat. En dan zie je 3.30, 3.40 rijden. Zo hard gingen ze bijna nooit. En dan vallen ze terug naar 3.20... Die Mercedes vallen minder terug, dus je kunt nog een stukje door. Allemaal leuk, allemaal dingen. Het hoort bij dit spelletje. Wat je niet over gehoord hebt, is dat de Formule 1 nog nooit zo ver uit elkaar heeft gelegen. Als het op het ogenblik. En vooral het middenveld een enorme achterstand heeft gekregen. Als we kijken naar 2025, ik geloof dat we de slechtste Grand die we gehad hebben: hadden we 12 auto's. 12 auto's binnen één ronde. En de rest was het vaak 16, 17, 18 binnen één ronde in de uitslag. Ja, ja. Nu was het in Melbourne, maar de eerste zes. Ja. En daarna gingen we naar één ronde, twee ronden, drie ronden. Hey, ja? dat zijn de jaren zeventig. Dus ja. um, daar heb ik helemaal geen, niemand in het praatprogramma over gehoord. Dus je kan heel erg gaan praten, ja, Mercedes heeft overhand. Nee jongens, de Formule 1 ligt heel erg ver uit elkaar. Ja. Dat is een beetje het grote probleem wat er nu is. Uh, dat gewoon rijders, ik weet ik heel eerlijk, gezegd vanmorgen die sprintrace. Als er geen safety car was gekomen, waren er ook mensen gelapt in een 19-ronde uh, tellende wedstrijd. Ja, dan, dan heb je als Formule 1... moet er heel veel gaan gebeuren. Wil je de fans bij je aan tafel houden? Ja en, uh, ja. en ook de rijders het nog leuk vinden... en de sponsoren het nog leuk vinden. Hè. Die, die, die, die hebben ook wat te zeggen. Uh, dus er is heel veel werk aan de winkel. Dan zeg ik, jongens, april... geef ze drie, vier testdagen. Dan kunnen we daarna kunnen we met de beste start door. Ja, ja, natuurlijk, ja, want die, die races die zijn uh, daadwerkelijk afgelast... Uh, ja ze zijn nu helemaal officieel gecanceld. oh dus, ja wat ja, dat, ja, dat, dat een speelt er nog uit ze staan opeens een droontje uh, <laughs> vast, ja. Hè? ja brrr, dus, uh, dus nee. uh, ze zijn gecanceld. dus in principe hebben ze in april hebben ze gewoon even extra vakantie zullen we zeggen ja nou, dus, nou, als ik als ik heen was dan zou ik toch echt wel uh, gaan rijden rijden tot ik die auto echt begrijp ze mo moeten het wel mogen hè want officieel oh, mag het, dus, dus mag het niet nee. mag het niet getest worden en, uh, dus maar ik zou als maar, via zeggen jongens wij gaan extra testdagen ingooien ze zitten met een heel andere auto dan, dan dat ze ooit hebben gereden. Ja, en, en ook nog een keer nieuwe teams. Hè? We hebben natuurlijk ook, ook, ook een aantal nog. nieuwe teams. Moeten dus ze Moet ook nog gaan winnen. Moeten ze ook nog gaan winnen. Maar ja, dat was altijd zo, natuurlijk. Dat, dat er nieuwe zo teams kwamen ja. en dergelijke. Ja. Ja. Nou, maar maar, uh, het bouwt zich wel op natuurlijk. Ja, ja het is zelfs zo erg dat uh, ja, mensen dachten dat de 107% regeling dat hier uh, afgeschaft was al de hele tijd. En uh, voordat we aan dit seizoen begonnen, begonnen mensen te, zich af te vragen van... Uh, hoe zit het eigenlijk met die 107% regeling? Dat je binnen 107% van uh, de eerste uh, ja. bij een kwalificatie moet zitten. En dat gebeurde bij Sijns uh, uh, natuurlijk uh, voor de sprintrace. De sprintkwalie ja. sprint zat hij buiten die 107%. Nou, dan Als dat zo gebeurt, dan moeten er allemaal formulietjes ingevuld worden. <lacht> en dan moet er aan iedere team-eigenaar gevraagd worden of hij mag rijden. Nou, dat zal wel gebeurd, zijn ja, denk ik. Ja, uiteindelijk ja. mocht hij uh, rijden dan. Dus, ja, ja, uiteindelijk uh, mocht hij rijden, dus het is allemaal geen probleem. Maar jongens, er moet in de Formule 1, uh, als ik ook gewoon kijk, even naar gewoon, uh, die uitslag uh, van die sprint. Uh, of de uitslag van de kwalificatie vanmorgen... Ja, uh, er moet wel heel veel gaan gebeuren, jongens. Want een uh, max op een seconde. Ja, hey, Red Bull heeft een probleem. Dat weten we nu wel. Maar ook uh, kijk je even gewoon naar Lewis Hamilton. Uh, die zit op 2 tiende, jongens. 2 uh, tiende vier, of 4-tiende Zelfs geloof ik, van, de, van, de, van, de, van Kimmy. Uh, ja, dat zijn wel hele grote... in Mulein is dat hele grote, dat, uh, hele grote afstanden. Ja, ja, dat is al veel, uh, inderdaad. Uh, ja. Ja. ja, maar uh, ja, je ziet toch uh, bijvoorbeeld Lewis Hamilton... daar had je het uh, net over dat hij derde geworden is met de kwalificatie. Ja, die stond daar met een hele grote grijns... stond hij de mensen daar te woord te staan. Ja, en wat ik het mooiste vond... is dat hij... je ziet dat hij zo vrolijk is. Hij zit zo lekker in zijn veld. Dus ik weet niet of die Kim Kardashian wat goed gedaan heeft bij hem. Ik weet het niet, maar het <lacht> is heel simpel. Hij zit zo lekker in zijn veld... dat hij ook zo'n Kimmy Antonelli, hè, wat in principe een tegenstander is... Ja. gelijk onder zijn hoede neemt. Uh, gelijk knuffelt, uh, de jongste, jongste ah, ooit die een pootje heeft. Hij is gewoon gelukkig, uh, hij is gelukkig. Ge Je merkt dat alles ja. zit voor gelukkig. Hij zit lekker zoveel. hij is lekker bezig met de pers. Ja. Ja. Hij doet niet moeilijk over antwoorden. Ik denk, ja, die is gewoon met zijn tweede jeugd bezig. Ja, ja. ja dat lijkt het uh, wel en, ook. Uh, en Leclerc krijgt daar heel zwaar mee. En, en uh, uh, uh, ja, voor, uh, voor Marks de Stappen geldt eigenlijk volgens mij wel een beetje... dat hij sowieso wel een beetje klaar was. Uh, ja, misschien klink ik dan uh, te negatief. Maar ik denk, uh, ja, het is maar de vraag of hij zijn contract uh, uit ging uh, zitten. Nou, hij was uh, toen hij dit nieuwe... Max heeft natuurlijk al drie jaar geleden voor dit nieuwe concept... waar ze mee bezig waren gewaarschuwd. Jongens, dit gaat niet werken. Dit is geen race meer. Die hebben natuurlijk in de race simulator hebben ze dat allemaal uitgeprobeerd. Hè? Hoe gaat dat? En als Max dan merkt dat hij normaal bij 50 meter rent... hij moet nu maar 200 meter of van zijn gas af. Ja, ja jongens, dat is als coureur zo <laughs> tegenstrijdig. Dan, ja. heb je echt, zoiets ben ik naar nou mijn motortje aan het inrijden... of ben ik hier aan het doen? Uh, dat zijn de echte races. Uh, uh, Alleen, Lewis Hamilton is ook zo'n coureur. Tot het ja. laatste moment. Maar die kan er wel mee omgaan. Omdat hij een leger auto heeft. Ja, maar het is in feite dus je knopje omzetten. Omschakelen. Hoe, kan ik nu, hoe moet ik nu gaan rijden? Ja, als je daar niet mee om kan gaan, dan moet je op een gegeven moment je consequenties uh, trekken. En, uh, ja, Max... Je moet er wel toe willen geven hè? Dat, je, dat je anders moet gaan rijden. Ja, maar als dat... je dan eigenwijs uh, in je auto blijft zitten, ik doe het toch lekker zoals ik het gewend ben, ja, dan kom je er niet. Dan kom je er niet. Nee. En, uh, kijk, en Max weet als geen ander, want hij is natuurlijk zo verschrikkelijk ervaren uh, hoe het wel zou moeten. Ja. Alleen het kopje moet even om. Want hij is vanaf het begin af aan natuurlijk wel gezegd... Jongens, we zitten in Mario, Kart, we zitten in... Uh, ja, het is uh, komt Venuele, tegen de krimp. We ja. met, uh, met, uh, met spierballen, zeg maar. Ja. Weet je? Um, nee, je moet gewoon zeggen... Dit is, het, dit is de auto waarmee ik het dat, ja, dat is niet anders. Ja, het is niet anders. anders. En ja. ik weet zeker als die knop omgaat... dat die Red Bull naar voren komt. Wat ik, wat ik absoluut uh, onmax vind... Ja. is in feite het verschil met Hatchaar en hem. Ja. Ja. En dan zeg ik joh, ja. Max, jij bent wel een zoveel betere coureur. Ja, uh, dat is ook wel. Dan moet zelf. minimaal vier, vijftien ertussen zitten. En die had zit er bovenop. Ja. En dan denk je, nou, had, of had jij het heel goed... Sowieso. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel iets, hè? Want dat zagen we vorig ja. jaar wel. Ja. Hoe, hoe die had jaar uh, uh, enorm opkwam. kwam. Rappel Racing, ja. Maar ik, ik, ik schat Max toch wel nog even een leveltje hoger, hoor. Dus het is ook een beetje het knopje omzetten. En, en nu gewoon zeggen, jongens, hoe kunnen we die auto drijvend voor mij maken? Ik moet wel eens zeggen, ik heb de onboards gekeken. Ik heb wel eens een auto onderstuur zien hebben: hè, dat hij helemaal recht rechtdoor in de bochten wil. Nou, die van gaat niet eens meer onderstuur. Die ging gelijk naar de ja. maand. Die deed het helemaal niet. Dus uh, ja. daar kan je nog zo'n goede coureur zijn. Als de auto het ook niet doet, dan doet hij het ook gewoon niet. Maar het is wel een probleem wat heel veel teams hebben: want uh, ja, hij staat uh, toch weer gewoon in de top 10. Dus zo slecht is het nou ook weer helemaal niet... als je 22-grup ja, ja, maar maar maar coureurs dat Pierre bent. Pierre je en Alpine de Four, die ervoor zit... heel erg fijn ja. doet bij Red Bull. Ja, ja dat doet zeker Ik En bij. ze had eigenlijk toch wel een beetje verwacht naar Melbourne... dat ze het derde team zouden zijn. Maar ze zijn nou toch weer gewoon het vierde team. Ja. En, uh, en, en ze zitten eigenlijk, als ik heel erg kijk... Uh, dan ook een beetje met Haas en uh, Racing Bulls... die zitten daar niet eens zo heel erg ver vandaan. Klopt. Dus uh, uh, het is werkende winkel... Zeker weten, echt, maar ja, een nieuw, uh, nieuwe powertrain en uh, ja. Nou, die, die motor, daar weten ze van, die moet nog meer gaan geven. En, uh, maar dat, is een, dat vind ik wel knap. Ze doen het helemaal zelf, hè? Ja, daarom. is heerlijk. De andere teams die voor haar rijden, zitten allemaal zo'n Mercedes-krachtbonnetje in. Ja. En je ziet nou dat McLaren er ook beter mee om kan gaan. En dat uh, ook Alpine ermee om kan gaan. Dat motortje doet het gewoon. Simpel. Vanmorgen hoorde ik die commentatoren zeggen over de Honda-motor: uh, dat het als een diesel uh, klonk. Nou, uh, heeft Max natuurlijk ook jaren met een Honda-motor gereden. En die klonk toen bij Max precies hetzelfde. Want er zit heel, heel zwaar geluid uh, ja. zit in die uh, Honda-motor. Ja, maar uh, wat bij Honda het grote probleem is: dat ze in feite toen uh, ja, ze bij Red Bull stopte het hele team van de, van de technici ook allemaal weg zijn gegaan. Naar andere teams. En uh, uit die motorafdeling zijn gehaald. En er zijn allemaal nieuwe mensen ingezet. En toen, ja, Aston Martin kwam bij Honda. Van jongens, uh, is het motortje al klaar? Nee, die is er nog niet. Uh, het is november. Toen hadden ze wel een probleempje. En uh, ik denk, als ik eerlijk moet zeggen... en ik kijk naar de auto... Uh, je weet een beetje geschiedenis van Adrian Newey. Uh, de ontwerper van, uh, van de Aston Martin... dat het uh, een van de beste auto's op de grid... Ja, Qua wegligging, toestand, alles. Absoluut een van de beste auto's. Ja, als daar zo'n Fred Flintstone-motor achterin zit... dan doet hij het niet, hè? Hij is wel klaar, hè? Nee, daar uh, schiet, schiet het niet op. En, uh... Nou, zijn, uh, gelukkig, Japanners zijn wel uh, strebertjes. Yeah. Ja, als je al zo'n grote achterstand hebt, jongens... dan uh, heb je wel even heel veel in te halen. Ja. En ik denk dat uh, het geduld van papa Strol, die natuurlijk heel veel miljoentjes erin stopt... Heel veel? Heel veel. Ja. Heel veel miljoentjes Dat ja. stopt... op een gegeven moment wel een keer afgelopen is. Ja, dat denk ik ook. Die is wel een keer klaar. Dus uh, hoe dat team gaat... En, uh, of uh, wanneer we Alonso weer zien lachen... maar ah, gaat even... Ik heb Strol nog nooit zien lachen. Dus wanneer wat is aan het lachen... Daar verwachten uh, we dan ook maar niks op. Daar wachten we ook maar niet op. Dus dat maakt ook helemaal niet nee, uit. Nee, Strol moet vast verder in die auto. Ja, al, ja, ja. ja, ja. Ah, nee. ah. Weet je, maar het is wel simpel. Als we ons weer gaat lachen, dan weten we dat het goed komt. Maar voorlopig... Uh, als die het vierkantje in loopt, dan, uh, dan uh, zit er zo'n uh, zo donderwolkje... wat we hier in Zandvoort hadden vanmiddag boven ja. En die gaat constant ja. af. Dat is ja. klaar. Nou, ik had ja. trouwens de pool uh, ingevuld, uh, tot slot. Ja, echt. Uh, nou denk je van, die Rob, die is helemaal gek. Maar ik hou wel van een gokje. Dus uh, ik heb de eerste twee heel veilig gedaan. Russell op P1 uh, en Hamilton op uh, P2. Maar wie heb ik op P3 gezet? Max Verstappen. Nou, Echt waar. Wil je erover praten? Ja, dus toen kreeg of wil je van, er met Max over Toen praten? kreeg ik van die mensen... Ja, jij bent ook gek, Max. Heb ik ineens teruggekregen... Russell, Antonelli, Leclerc. Uh, nou, Dat klinkt wel wat logischer. Ja. Maar ja, ik zag een mooie foto van Max. Ik denk, dat moet hij best gaan halen... als je naar die foto kijkt. Uh. Ja, absoluut. Maar kijk, ja, die is top. Die is de top. Ja, In de winkelwagen. Nee, nee, nee, nee, dat is wel geweldig. In de winkelwagen aan de stad. Ja. Ja, zo voelt hij het wel op het ogenblik. Maar. Ach, nou, ik, ik, ik zie Max morgen. Gewoon de punten rijden, maar ik zie hem niet het podium halen. Nee, en, nou ja, we uh, wachten het af. Dat, dat gaat niet gebeuren. Nee, uh, ik, als ik mijn top ga kijken, denk ik wel Russel 1. Want ontspookje, on on ik noemde het vorig jaar een heel jaar ontspookje. Ja, ontspookje zit ga mega goed in ja. spel. Want wel even eerlijk, wat hij deed tijdens de kwalificatie. Weet je, het team zit gewoon om met uh, de laptops vast te trekken. De rijdt de buiten heeft één ronde om het te doen. En dan zet hij hem toch nog op de tweede plaats neer. Ja, ja dan ben je gewoon bij mij... Heel cool kikker. Want uh, hij zei goed. van de accu, die had hij nog niet uh, compleet kunnen, kunnen opladen. En uh, eigenlijk die hele auto was nog niet klaar om een snelle ronde. De banden te waren trekken. niet goed opgewarmd. Nee. Uh, de accu's waren nog niet helemaal vol. Nou, uh, zonder dat pakket had hij makkelijk pol gehad. Dus ja. uh, dat is heel simpel. Dat is heel knap. Ik zie morgen dan ook wel, George, uh, zie ik morgen winnen. Uh, Kimmy, ligt een beetje aan zijn start, hè? Want die kan echt niet starten met die auto. Dat, dat, dat hebben we dus nu al gezien. Uh, uh, ik, ik verwacht ook wel wat van de McLaren's. Op een of andere manier. Oké. Okay. En uh, ik, ik zie uh, Piasti 2 en 3 Lewis Hamilton. Zo! So, ja, yeah, wauw! Ja. Nou, ik ben benieuwd dus, We we morgen wel even contact met hebben. We gaan het overhalen. We gaan ja, dat zeker weten. <laughs> nou, heel veel plezier. Morgen acht uur de race. Ja. We gaan ervoor uh, klaar uh, zitten. En dankjewel voor je komst uh, naar de studio. Nou, ik, ik heb lekker snoepjes, ik heb drinken. Ik nou, zit allemaal goed hier. Neem even een uh, open set flyetje mee. Uh. <laughs> ah. uh, nu je er toch bent. Nee, uh. <laughs> hey, maar uh, ja, we hebben trouwens zoekplaat ge gekregen, Dolly. Ja? dat, ja, hebben, dat is daar waar. De ja. uh, Wendy Moore. Zeker. En, uh, ja, ze heeft meer muziek uitgebracht en ze is een beetje veranderd uh, van de stijl van de muziek. Zonde, want ze had een hele mooie stijl. Ik heb geen idee hoe dat, dit dat, nummer is. Nou, nieuwe nummer is. Nou, maar uh, heel heftig. Ik vond haar vorige heel nummer heftig, erg goed. Is ze, dit heftig? Dit is heftig. Ja? Okay. Crocodile Tears. Dit is Moore. Ja, en dan zie je Wendy Moore met haar hoofd in een krokodillenbek zitten. Nou, Zo ook, heftig, hè? He? Ook heftig. Zeker Zo. weten. Nou ja, de nieuwe single van Wendy Moore, ja, Sanford's talent. En die vergeten wij zeker niet te draaien niet. Ik vind hem wel heel lekker, hoor. Hij is wel lekker, oh, hè? Maar het is wel heel, wel heel anders. Ja, dat, ja dan ja. moet je gewoon meteen 200 km per uur gaan rijden. Toch, Randall? Ja. bij dit soort muziek? Ja, minimaal, ik, uh, minimaal. Ja, uh, gewoon uh, ogen dicht en uh, noordslijven, zeg ik dan. Ja, ja inderdaad. Nou. <laughs> Geen probleem. Geen Moet probleem. Ja, zeker weten. Nou, lekkere, lekkere plaats van uh, Bendy. Zeker. Ja. ja gefeliciteerd. Geen, ja, we gaan uh, naar uh, de lucht uh, kijken, want we hebben Sky als uh, dier van de week. Ja, zeker. En Sky, ach oh god, een schatje. Als je dat koppie ziet, het is een kruising, Stafford Dave. Van uh, 7,5 jaar oud. En ze is op zoek naar een nieuwe plek. En uh, het is een vriendelijke, vrolijke en enthousiaste dame naar mensen toe. En aandacht vindt ze ook heel fijn. Ze heeft met kinderen samengewoond. Het was absoluut geen probleem. Staan de steffertjes ook onbekend. Hè? Uh, maar ja, wel wil ze uh, van tevoren, als er een afspraak, eventueel als iemand een keuze maakt, eerst even kijken of het wel klikt. En met andere honden is ze wisselend. Ze heeft liever geen contact met andere honden. En vooral niet met teefjes, daar heeft ze het niet zo op. Liever gewoon contact met mensen of uh, reutjes. Dat kan dan ook nog. Ik zoek dan. Uh, ze, of sorry, ik. ze zoekt een baas die het geen probleem vindt. Uh, om samen met haar aangeleind te wandelen, te wandelen... zodat ze geen contact hoeft te hebben met andere honden. En als ze buiten wandelt, zit ze in haar eigen zone... en ze loopt lekker en je mag met haar mee. Uh, ze loopt graag een beetje door, dus ze hoopt dat dat geen probleem is. Uh, wat rustiger lopen of wat meer contact maken... ja, daar moet nog aan geoefend worden. Verder is het, kan ze prima alleen thuis zijn. Wel moet dat wel weer even opgebouwd worden. Ze is netjes zindelijk in huis en uh, graag bij mensen in de buurt. En ze beheerst de basiscommando's. Maar die voert ze alleen maar uit als ze er zin in heeft. Dus ook daar moet aan gewerkt worden. Werk aan de winkel. Yep. Zeker weten. Sky, de Staffordshire in... Uh, bij het dieren tehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5. En iedereen is van harte welkom om daar een leuk dier uit te zoeken. Oh, er zitten nog twee andere hele leuke honden. Hele jonge honden. Nou, ga maar kijken. Ja, bij zeker. Zoekdierenbescherming.nl. Dier. Ja. Zo, je zit. Nou, we gaan weer door met de muziek. Ja, je zei net, Sky, die wandelt graag. Dus ja, dan kom je in één keer op deze plaat uit, hè. Oh, nee, niet deze plaat. Deze plaat moet ik wel de goede opzetten. Die andere komt zo meteen. In en Waaslelo op te wandelen. Haar allereerste schoolrapport ligt boven in de kast.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 en waar ze loopt te wandelen raakt de natuur van zwak. Daar wordt het midden in de winter snel de mooie lente dag. En waar ze loopt te wandelen krijgt ze bloemen aan de En hier.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 Op de wandelkrijgt ze bloemen aan de, de lijn And uh, hold the line. Ja, Dolly, we hebben nog uh, eventjes uh, wat uh, berichtjes uh, voor de luisteraars. Nou, ben ik toch niet B helemaal op nee. dit Nou, dat viel ook wel mee, toch, vandaag? <laughs> ja, ik viel ook wel mee, zit je te klaar. Au, au, au, Vanavond trouwens uh, verkiezingsdebat, hè, in de krocht. Ja, zeker. Om acht uur begint het inloop, is om begin. zeven uur met allemaal steentjes. Om zeven uur is de deur open, ja, dus dan kun je alvast een beetje oriënteren... lekker wat te drinken halen. Onze partij staat er ook aan met, uh, met uh, flyers, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. <tie> <tie> onze partij. <tie> <tie> <tie> Zo, hey. Onze partij, zo, zo. Ja. Maar uh, ja, nee, dat. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer in Zandvoort, hè, behalve die uh, verkiezingen. Want er is onlangs een paddenwerkgroep opgericht om de padden te helpen oversteken in het gebied rondom de Frans Zwaanstraat. Kijk, die jaarlijkse paddentrek is 21 februari begonnen. En die duurt ongeveer zes weken. En ja, in die periode trekken al die padden vanuit hun winterverblijf. Die zitten dan in de tuinen bij de huizen. Maar dan gaan ze dus oversteken naar het, uh, naar het duin, naar het Zwanemeertje. En daar planten ze zich voort. En dan reizen ze weer terug naar hun eigen vertrouwde plekje. Maar ja, dan moeten ze die straat over. En het oversteken van die straat, dat, is, dat doen ze dan altijd vlak na zonsondergang. Precies in de spits ook, hoe ze het uitkiezen. Ja, voor die diertjes is dat niet zonder risico. En er worden er heel veel doodgereden voordat ze het water bereiken of op de terugweg naar huis. Dus daardoor is het aantal padden de laatste jaren drastisch afgenomen. Nou, inmiddels hebben zich 16 enthousiaste natuurbeschermers aangemeld... en heeft dit team sinds de start van de paddentrek al totaal 254 padden kunnen helpen... om veilig de frans Franswaanstraat over te steken... Maar ja, het seizoen duurt nog drie weken en er zullen nog vele padden aan de wandel gaan. Dus aangezien de veel leden van de paddengroep maar beschikt, beperkt beschikbaar zijn... Uh, zou het fijn zijn als er meer mensen komen om die beestjes te helpen. Dus uh, ben je of ken je iemand die uh, dat clubje en de padden zou willen helpen? Het gaat om de komende periode tot begin april... Ze lopen elke avond vanaf ongeveer 7 uur s avonds. Ja, de eindtijd is afhankelijk van het weer en hoe lang de padden actief zijn. Nou, dus mocht je mee willen helpen, ga dan uh, zo rond uh, 7 uur, 8 uur even richting de Frans-Zwaanstraat. Je ziet die mensen zo, ze lopen allemaal in een geel hesje en met een lampje. En uh, spreek ze even aan en vraag of je kunt helpen. Een soort verkeersregelaars, Dolly. Maar dan voor de padden. Dan voor de padden. En die zijn lang zo agressief niet als die automobilisten N vertegenwoordigen. Nee, en de padden zijn nee. lekker, lekker op pad, zullen we op zeggen. Op pad. En uh, ja, die hebben er zin in natuurlijk. Hè. Die willen zo snel mogelijk bij, dat Frans, Frans, bij het Zwanemeertje ja, staan. Ja, daar gaan ze keer natuurlijk. Ja, party Bang, bang, bang. gang <laughs> bang. Bang, bang, doen ze nou, dan hebben we nog één ander berichtje. Want bij het Kerkplein, daar heeft een strook keien plaatsgemaakt voor platte stoeptegels. En door die aanpassing kunnen mensen die afhankelijk zijn van wielvervoer, dus rolstoelen of kinderwagens of met die, hoe heet die dingen? Die rollators, dankjewel. Oh, ik zo blij dat die er is, die rendel. Die helemaal meteen weer uit de brand. Uh, uh, ja, mevrouw Blauwboer, die, die van 90 jaar uit onze gemeente... die had een brief geschreven naar het college... waarin zij aangaf dat die keitjes het heel moeilijk maken... om daar met een rolstoel overheen te rijden. En dat is het ook. Het is hartstikke moeilijk. Uh, ook voor als je met de met, uh, pumps loopt is het ook moeilijk. Maar goed, uh, daar gaat het even niet om. De gemeente heeft daarop de situatie nog eens onder de loep genomen... en besloten de bestrating aan te passen. Nou, kan je toch nagaan hè, dat als je gewoon iets merkt... en je neemt contact op met het college... dat, dat je echt wel gehoord wordt in ons dorp. Ik vind dat prachtig. Dus uh, nu is er een mooi glad pad... Maar, uh, zodat je makkelijk naar de Kerkstraat kunt. Ja, en weet je trouwens, ik heb uh, op mijn telefoon heb ik de buitenbeter app uh, geïnstalleerd kun je heel makkelijk, als je wat ziet in het dorp... dat je denkt, van nou, het ligt in één keer iets op straat... en er ligt vuil oh, dat of kan je melden. grof vuil. Dat kan je melden. En er wordt meteen, althans vrijwel meteen, actie ondernomen. Sneller dan wanneer je via de gemeente huh? de naar landen Prus, probeert precies. te bereiken. ja, dat is uh, de beste manier om het uh, snel voor elkaar te krijgen. ik heb uh, Drie maanden geleden was, uh, was bij ons die, uh, die vuilnisbak die was vol... en er stonden allemaal zakken naast. Daar heb ik meteen melding gedaan via de gemeente-site. Dat heb ik ook gedaan. En ik kreeg Vorige week het antwoord, wij zullen erna gaan kijken. Ja, ja de, jongens. Nee, toen was je al lang gelegd, hè, waarschijnlijk. Drie tuurlijk. Ja. Drie maanden verder. Ja, ik zeg, die klep ja. gaat niet meer, uh, niet meer goed open. Nee, dat de City Nee, ja, nee, nee zit die, uh, zit die uh, te vol. vol, uh, vol. Ja. Uh, ja. Ja. En uh, ja, ik kijk even op het schema voor u... wanneer ze weer uh, langskomen. Dat. dat is volgende week vrijdag. Uh, nou, dat ja. ze weer gaan leven. Nou, ja. Dus de Beter Buiten app, zeg jij? Ja, buiten ja? beter app. Buiten beter, beter buiten. Wat? Nee, beter, wat? Ik zoek het nog even voor je op, Dolly. Buiten beter, buiten, buiten beter, beter app. app. Daar belden. Daar loopt een heel snel actie. Je geeft wel even toestemming uh, voor je locatie natuurlijk. En ja. dan uh, weten ze meteen uh, uh, waar je huis woont. Ja, ik weet waar jouw huis woont. Precies, man. en ja. dan moet je passen, hey. Ja. Maar nee. hey. Ja, ja. Nou, zo doen we dat hier uh, bij uh, de Zalvoorts Radio. Even een appje promoten. Het kan allemaal, hè. Nog zes minuten te gaan. Straks tredt hij. En wat hij heeft, nou, dat hoor je straks wel na vijf uur. Haha. In de ja, maar mooi die verlichting. Ja, zeker. Het ziet er mooi uit. Ja. Nou, We hebben het even over het uh, verkiezingsdebat van vanavond. Want uiteraard zijn de uh, voorbereidende werkzaamheden al lang aan de gang. Uh, Zo daar mooi in, hoor. Uh, in het uh, gebouw uh, De Krocht. Het mooie nieuwe gebouw uh, De Krocht. Het is wel jammer dat ze moeten fluisteren. Ja, ja dat Voor wel. Voor ja, <lacht> Oké, okay, ja, er was even niet over nagedacht, denk ik. Dat het geluidsoverlast zou kunnen geven. Ja. Maar goed, ja, het is uh, niet anders. Ik hoop dat ze dat op een uh, mooie manier uh, samen kunnen oplossen. Ja, zeker. Nee, maar ja. het podium ziet er heel mooi uit. ziet strak uit. De ja. staan klaar. Mooie gele blauwe staat, uh, staat ja. klaar. De ja. radio staat uh, klaar. Ja, de oh. tv is uh, klaar van de radio. Knaal ja, 40. Ik herken uh, de, de boksen ja, en uh, buizen. de buizen. 1367 uh, voor KPN-kijkers. Uh, uh, kan je het vanavond allemaal volgen vanaf 8 uur. Nou, dankjewel Dolly. Ja, nou, ja. geen dank. Je, je ja, hebt nog een, een hele stapel hardsing. over, waarschijnlijk, hè? Van, uh, wat heb ik? Net een stapel berichten over, of valt het mee? Nee, ik heb één berichtje niet kunnen lezen. Oh, Daar, dat wat... En dat was een heel kleintje. Oh. En die, die deed ik eigenlijk nog tegen mijn zin ook. Nou, dat valt dus, dus dat, mee. Nee, ik ben helemaal tevreden. Helemaal blij. Okay. Helemaal satisfied. Nou ja, dankjewel. En uh, tot, uh, tot de volgende weer. En uh, ja, volgende week hebben we de race special... Zandvoort op zaterdag. Dus uh, dan ook lekker luisteren. Van 2 tot 5 hebben we het alleen maar over racerij. En Rendel doet ook mee. En oh, oh. Benno doet mee. Ja, en, ja. Oh, Jullie zitten dan met z'n allen in de studio. Met z'n allen in de studio. Oh, misschien gaan kom we, ik wel even langs voor de gezelligheid. Gaan we een mooie race-uitzending ervan maken. Leuk. Nog een heel klein stukje van deze gaan houden. Tot volgende week.